Vannacht en morgen overdag kan er opnieuw een enkele bui vallen. Bij geregeld zon wordt het morgenmiddag ongeveer even warm als vandaag. Dit, was het... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A6 Lelystad naar Amsterdam. Voor de Hollandse Brug 5 kilometer file. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Twee rijstokken zijn dicht. Omrijden kan via de Stichtse Brug. De route via de A27 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie.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 C'est ça, faut le suicide son pouce ou quoi Dites-nous c'est caché ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts hey.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 En heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. I, I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle mood. On the wind that lets her perfume through the air. up good vibrations, she's giving me the excitations, But I'm backing up good vibrations, good vibrations. she's because Good night. What in love? Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeris. It's too far to fight fall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 Trying to save it for later uh, Stay out here living the life, yeah Nobody cares who we are tomorrow got tomorrow, Mona. Got the little song I like. The little song I've been wanting to borrow uh, Tonight, the night. come on, surrender I won't lead your love astray Astray, yeah and raise your glass and let's take back the night. Uh. Take back the night. Uh. They gon' try the to shut us down. Crowded rooms, we can do anything. The can drive you crazy. And the way you're moving, you go crazy. That's incentive for me. We wanna do something right? Yeah. But we could do something better. There ain't no time like tonight. And we ain't trying to save up for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we got tomorrow. And you got the little summer light. -like. And then some I've been wanting to borrow Turn to the next FN's antwoord. FN's antwoord. FM zal voor 106.9 FM.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 Make it easy.